De Hoge Raad houdt bij nieuwe vacatures vast aan Diederik Aben als kandidaat raadsheer. Dat meldt de Hoge Raad in NRC Handelsblad. Aben stond vorig jaar al op de nominatie om raadsheer te worden, maar werd geschrapt van de kandidatenlijst na kritiek van de PVV. Hij had namelijk geschreven dat de strafrechters in het proces Wilders onterecht waren vervangen. De regering benoemt leden van de Hoge Raad na een voordracht door de Tweede Kamer. De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege in Nederland. In Thailand is de uitvinder van het energiedrankje Red Bull overleden. Chalio Jovitya ontwikkelde in de jaren 70 een energiedrankje. Dat was bedoeld voor buschauffeurs en bouwvakkers. In 1984 begon hij met een Australiër, een nieuw bedrijf, waarna het drankje onder de naam Red Bull de hele wereld overging. Chalio had een geschat vermogen van enkele miljarden. Hij was 89 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag enkele buien. Het wordt 10 graden aan zee tot 16 in Limburg. Dit was het... ...de zonbakker van de ANWB. We staan een file op de 15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Dus hardingsveld Giesendam en knooppunt Gorkum 4 kilometer door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, goedemorgen Zandvoort. Hier is goedemorgen Zandvoort uit het Hotel Hoogland. Mijn naam is Richard Buitenek en ik zit hier met... Irene de Jager. Ja, en Irene. Dat is iets bijzonders vandaag voor jou. Mijn ja, eerste keer. Je eerste keer. Hartstikke leuk. Ja, je hebt al wat uh, blokjes gedaan hier en daar, maar nu ja. ga je een hele uitzending doen. Ja. En uh, nou, de bedoeling is dat je af en toe gaat invallen en uh, dat je daarmee uh, gaat kijken of het, uh, of het allemaal lukt en of je het leuk vindt. Zeker. Nou, ik wens je een hele goede... Goede uitzending. Dankjewel. We gaan er wat, uh, wat leuks van maken. Zeker. De techniek uh, wordt uh, gedaan door uh, Daan Lefferts. En goed, old daan de hoofdtechnische dienst. Uh, de redactie, Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. En de koffie, ja ja, die wordt dit keer geschonken door Gert van Kuik. En uh, nou, hij doet het uh, prima. Alleen toen ik om vijf uur om een kopje thee vroeg, toen zei hij, ja, ik ben nog niet begonnen. Dat wordt overwerkt. Dus we moeten nog even een beetje met hem aan de slag. Maar dat gaat vast uh, lukken. Nou, we gaan naar het onderwerp uh, Irene. Wat, uh, waar beginnen we mee straks? Ja, we beginnen met uh, Reinier van Elderen. Die gaat uh, praten over het ganzenjagen en het initiatief dat deze ganzen naar de voedselbank gaan. Ja, nou dan hebben we ongeveer om half uh, elf. We hebben maar twee blokken uh, de eerste uur. wegens uh, dat het behoorlijk intensieve blokken zijn. Dan hebben we Deva en Tresmok Mok. En uh, die hebben over de, gaan praten over de parkeerophef in het uh, Rode Kruis uh, gebouw. Ze hebben een uh, actiegroep opgericht. En we gaan er alles over lezen, over horen. Oké, okay, en dan om uh, 11 uur dan, uh, komt uh, dominee van der Linde, dat is de nieuwe dominee van Zandvoort. En dan gaan we praten over wat hij verwacht van Zandvoort. En hoe komt het dat de katholieke kerk geen opvolger krijgt en de protestantse kerk wel een opvolger krijgt. En uh, nou, dat is een aardig onderwerp. En dan om uh, vijf voor half twaalf hebben we Joop Berendsen en die uh, gaat praten over de circuitrun circuit en over het 25 jaar bestaan van de Rotary. En om 11:40 uur komt er iemand van de familie Lemmers praten over Zandvoort Culinaire. Nou, dan gaan we nu natuurlijk eerst naar de muziek. En uh, we gaan nu een, uh, luisteren naar een nummer van uh, Rodes. En dat is uh, de Zandvoortse Rodes, die hier ook een uh, praktijk heeft en die al een hele tijd uh, woont. En de cd-presentatie is een paar maanden geleden geweest in de studio bij Inspiratieradio. En het is goed om nog een keer lekker naar het nummer So Strong So Fragile te luisteren.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 En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort in Hotel Hoogland. Nou, het is al lekker uh, druk. Iedereen zit lekker aan de bar. En uh, komt u lekker naar uh, Hotel Hoogland als u uh, kopje koffie of kopje thee uh, wilt. Het is gratis. Kunt u kijken hoe radio wordt gemaakt. Um, ja, we beginnen nu met het eerste onderwerp. En dat is uh, tegenover me zitten Renier van Elderen en Hans Beumer. En Renier van Elderen, dat is, die is de voorzitter Wildbeheer Eenheid Haarlemmermeer. En Hans Beumer is van de voedselbank. Uh, nou, uh, Renier, zullen we met jou beginnen? Omdat ja, je maar. even voorstelt. Ja, ja, ik ben Renier van Helder, ik woon in de Haarlemmermeer en ik uh, ben dus ook uh, voorzitter van de jagersvereniging daar. De BBA Haarlemmermeer bestaat uit uh, ongeveer uh, uh, 200 leden die allemaal actief zijn met het uh, wildbeheer in de Haarlemmermeer en in de omgeving. Uh, de focus ligt uh, veelal op uh, ganzen omdat dat een uh, actueel onderwerp is en dat het ook verband houdt uh, met de vliegveiligheid op de luchthaven Schiphol. Tien jaar geleden kwamen de eerste ganzen in de Haarlemmermeer en uh, vijf jaar geleden toen uh, vroeg Schiphol of hij er uh, toch wat aan, aan wilde doen want het, is, uh, het werd uh, gevaarlijk. Vijf jaar geleden zijn we begonnen. En, uh, ja. dat, nou, dan gaan we zo wel even ja, verder met hoe het prima. met de ganzen uh, was. Dan ga ik eerst even naar Hans Beumer. Uh, Hans, wil jij je even voorstellen? Je bent van de Voedselbank. Ja, dat klopt. Ik ben Hans Beumer en ik heet Productwerver te zijn voor de Voedselbank. En dat houdt in dat wij moeten proberen dat de cliënten van de Voedselbank uh, te, vo e te eten krijgen. Ja, dus jij zorgt ervoor dat er, uh, de schappen gevuld zijn. Nou... Ik ben een klein radertje in dat ja, netwerk, ja, ja. maar inderdaad, dat zou mijn taak moeten zijn dat ja. die vol zijn. Ja. Oké, okay, en de reden dat je hier zit, is dat jij wel interesse hebt in die ganzen die zijn afgeschoten door de collega's? Nou, heel in kort hier. zal ik beginnen met dat een collega van mij hoorde op een gegeven moment tijdens een televisieprogramma dat de ganzen moesten worden afgeschoten op Schiphol. Die pikte dat op, is daarmee aan de slag gegaan. <kijf> dat is jammer genoeg, is dat niet helemaal uit de verf gekomen terwijl ik bij iemand aan het praten was kreeg, geef ik mijn kaartje af van de voedselbank en op productwerven, wat is dat? Ik zei nou heel simpel we zijn op het ogenblik bezig met het ganzenproject hé, hey, zegt hij, ik ken een jager in de Haarlemmermeer en die zit een gans in zijn maag hmm. Ze nou, geef ze het telefoonnummer maar en zo is het contact gemaakt leuk, en dan gaan we eerst even naar waarom nou wat is er nou met, dat, met die gans aan de hand van waarom zijn er ganzen over <hijf> Uh, ja, gans is, is natuur. Je kunt het uh, moeilijk zeggen. Waarom zijn er meer ganzen? We zijn twintig jaar geleden zeg maar, met de ganzen. Dat zijn de eerste ganzen in de zomer in, uh, in Nederland geconstateerd. Dat waren de grauwe ganzen. Wanneer was dat? In welk uh, jaar? Zo'n twintig jaar geleden. Twintig jaar geleden? In de dus dus die, die zijn vervolgen. aankomen vliegen uit het buitenland? Uh, nou ja, die zijn... Uh, oorspronkelijk had je alleen maar trekganzen in Nederland. En de trekganzen die, die is alleen in de wintermaanden hier. Maar een aantal vonden het waarschijnlijk zo gezellig hier in Nederland. Dus nou, die sorry, zijn een compliment. Die zijn gaan broeden. Die zijn voor nageslacht gaan zorgen. Nou, ...om te juichen. Haha, we hebben broedende ganzen in Nederland. Dat was een unicum. Heeft dat met de opwarming van de aarde te maken? Dat, uh, dat zou ik niet weten. Want juist als het warmer wordt zou je zeggen. Een gans die houdt meer van de kou. Die zou dan meer moeten verdwijnen hier. Dus het is ja. een tegengestelde beweging. Nou, misschien, is er dan, uh, ja, misschien geeft dit aan dat de aarde toch niet helemaal opwarmt. Nou nee, we weten het dat niet. Is, heb je van de winter gezien. Hè? 20 ja. graden onder nul. Dus, uh, ja. Zijn het alleen maar grauwe ganzen waar we over praten? Uh, nee het zijn niet alleen grauwe ganzen. Het zijn ook nijlganzen. En ook uh, met name de, de brandganzen. Die blijven ook broeden. En de koolganzen beginnen sinds kort te. Ze steken ook elkaar aan die soorten om vooral in Nederland te blijven ja en dat vermeerdert heel snel een gans als die op het nest zit heeft hij gauw een stuk of 10 eieren dus je kunt nagaan als het allemaal uitkomt hoe snel dat gaat ze komen natuurlijk niet allemaal uit er worden er ook weggeroofd door andere dieren dus, maar je hebt ieder jaar ja, tussen de 30 en de 50% vermeerderd dat volgens ons ja. de, de biologen zeggen nee dat is niet zo dus tussen de 4 en de 8% maar de, daar kun je natuurlijk over twisten uh, wij heb... zien wat er ieder jaar meer komt we kunnen het ook merken aan het afschot Vijf jaar geleden is Schiphol begonnen met de vraag aan ons, wil je wat meer doen dan die ganzen? En in, vijf jaar geleden schoten we zo'n 300 ganzen in de polder. En dat is in 2011 is het opgelopen tot 3800 ganzen. Dus kun je nagaan, wij schieten maar een bepaald percentage van de ganzen die, die voorkomen. Uh, het grote probleem in de Haarlandmeer is dat de ganzen die broeden in de natuurgebieden die om de Haarlandmeer heen liggen. Uh, daar zitten ze rustig, daar hebben ze, is veel riet en water en bossages en bramen. En daar kunnen ze zich uitstekend verstoppen om daar een uh, jongen groot te brengen. Maar de jonge ganzen die, die beginnen te vliegen in juli, die hebben heel veel eiwitrijk voedsel nodig. In korte tijd moeten die heel veel uh, groeien. Dus die gaan dan uh, de polder in en die kijken naar de graanvelden van de boeren. En met name daar is eiwitrijk voedsel te vinden. En dan komen ze met duizenden tegelijk komen ze aanzetten. En ze vliegen dan ook uh, over de startbaan heen. En dat is werkelijk met van honderden zie je soms. Ik woon zelf tussen de twee startbanen, tussen de Kaagbaan en de Zwanenbrugbaan. En het geeft werkelijk zeer gevaarlijke situaties. Ik heb gezien dat er ook in april 2010 een onderzoek is gedaan door een aantal agrariërs. U heeft als agrariër meegewerkt aan dat onderzoek, klopt dat? Ja. En, en daar is ook zeg maar uitgekomen dat er dus meer afgeschoten moet worden? Uh, ja, inderdaad. Ja. Er is in 2010 een ganzenplan. Het is wel landelijk. Een landelijk ganzenplan is er ook gemaakt. En uh, daar zijn alle maatschappelijke organisaties uit het veld, zeg maar alle natuurorganisaties. Ook de vogelbescherming, de landbouworganisaties en de jagersvereniging. Die hebben een akkoord gesloten over hoe willen ze dat aanpakken. En met name die standganzen, zoals dat noemen. De ganzen die in Nederland standwild geworden zijn. Die moeten rig rigoureus aangepakt worden. En ik schat dat er ongeveer tussen de 700.000 en 800.000 standganzen zijn in Nederland. Want Alleen in de provincie Noord- en Zuid-Holland, waren in 2011 zijn geteld in juli, en toen zijn er al 240.000 geteld. Dus alleen in deze provincie. Standganzen, dat zijn ganzen die niet meer weggaan? Die niet meer weggaan, ja. Die, broeden, die, broeden, en, uh... die jaar rond noemen ze ze ook wel. Jaar rond? Ja. Nou, hier hebben we een jaar rond paviljoens. Maar uh, rond... kijk, de standgansen die willen we wel, uh, zeg maar, uh, die moeten teruggebracht worden naar ongeveer 100.000 stuks. En de trekganzen zeggen we, die zijn welkom in de wintermaanden. Want die, die komen helemaal uit Siberië vliegen naar Nederland om hier, zeg maar, in de winter nog wat voedsel te verzamelen. En we hebben gezegd, ja, die moet je niet gaan afschieten. Want dat is, daar hebben we internationale verplichtingen voor. Dat zijn trekvogels en die moet je die moet je wel op een of andere manier opvangen. Het is wel zo dat dan de boeren natuurlijk wel een schadevergoeding willen als ze ernstige schade doen aan hun gewassen. Hoe, hoe voorkom je dat je de verkeerde kans een gans afschiet? Nou, dat... Uh... Dat is door een bepaalde tijd, zeg maar, je noemt het een trekgans of een standgans. En de trekgans, hebben we gezegd, die zijn vier maanden in Nederland welkom. Dat is maanden november, december, januari, februari. En dan wordt er helemaal niet op die ganzen geschoten. zeg maar, wel op de Nijlgans, dat is weer een exoot. Die hoort hier helemaal niet thuis. Daar willen we een nulstand voor. Aha. Maar voor de, voor de grauwe ganzen hebben we gezegd, uh, die moeten niet allemaal weg. Daar willen we een bepaalde hoeveelheid ganzen willen we in Nederland. En dat zijn er ongeveer 100.000. En ja, er is heel veel werk om te tellen en te doen. Dus we willen planmatig aanpak van de ganzen in Nederland. En dat, dat kan alleen als men allemaal meewerkt, als men telt. En als men ook als jagers af doorgeeft hoeveel men afschiet. Ja. En we, gaan, we, hebben, we willen 100.000 ganzen? Ja. En hoeveel zijn ze nu? Nou, ik, uh, dat weet huis niemand. Men, uh, de, de vogelbescherming zegt het zijn er ongeveer 250.000, 300.000 en uh, nee. de jagers die schatten ze wel op uh, 7.000, 800.000. Maar er is niemand die het zeker weet. 200.000, 300.000, 7, 800.000. We willen naar 100.000. Ja. Dat zijn al enorme verschillen. Zijn er nog, uh, ja, wat zijn de natuurlijke vijanden van de ganzen? Uh, de ganzen heeft niet veel natuurlijke vijanden men is bezig met een project om uh, vossen zeg maar uit te zetten om zoveel mogelijk forse in een gebied te laten en dan, die moeten dan de ganzen gaan uh, verjagen uh, ik heb zelf gezien een keer dat er een uh, koppel ganzen een paar honderd ganzen op het terrein zaten toen kwam er een vos, kwam van rechts aanlopen die vos die stak over de ganzen gaan allemaal een beetje een kant op en uh, die, blijven, die vliegen niet weg, die blijven zitten die wennen daar weer aan Kijk, en een, uh, en een uh, vos heeft best wel een beetje respect voor de ganzen, want die die kunnen een behoorlijke klap uitdelen met hun uh, flerken. En dan moet de gans wel heel erg honger hebben. En een gans is niet uh, selectief. Een gans die pakt liever een, uh, een, uh, een weidevogeltje. Vos. Een lekkere... Een uh, ja pakt liever een gans. Ja, die is niet selectief. Kijk, nee. de mens is selectief. Een mens kan zeggen, ik schiet alleen die soorten gans af. Maar ja. een vos die, uh, die, die pakt liever een kievit of een grutto en, uh, nou, als, een, is, uh, als een dikke gans. Misschien is de wel ja. helemaal niet geschikt. Dan, uh, misschien moeten we naar een iets Zij Zijn het ook nestrovers Vossen? Ja, ze kunnen, nesten, ze kunnen wel wat nesten uithalen, ja, dat wel. Maar kijk, hij is niet zo gauw als zo'n zo gans op het nest zit dan doet hij er alles aan om zijn nest te beschermen. Ja, dus, dus, fel. Zo heel fel. heel ja. Maar zijn er nog andere roofdieren in de aanbieding? Nou, de, ze hebben het wel eens over de visarenden in, in Nederland te introduceren. Dan zou je misschien, de gans heeft wel respect voor de visarend. Maar kijk, okay. je kunt dieren hebben die ze opvreten, maar die kunnen nooit die paar honderdduizend ganzen die weg moeten opvreten. En uh, kijk, uh, verjagen is natuurlijk ook heel erg voorgesteld door de dierenrechtenorganisaties. Je moet ze niet afschieten, maar je moet ze verjagen. Maar verjagen is het probleem verplaatsen. Ja. Je moet het, het symptoombestrijding, je moet het bij de, bij de bron aangrijpen. Je moet gewoon de stand omlaag brengen. Hoe hard het ook klinkt en hoe mensen erop tegen zijn. Maar daar komt nu steeds meer uh, zeg maar, uh, draagvlak voor om toch in te grijpen in de stand. Nou, dat ik denk dat het goed is om even naar de muziek te gaan. Kunnen we kunnen het even laten zeggen. En dan gaan we straks naar de ganzen en de, en de voedselbank. Uh, we gaan nu luisteren naar de baby's met Isn't It Time?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 En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. We waren bezig met een onderwerp over ganzen. die worden afgeschoten. in verband met overlast bij Schiphol. en overdracht naar de voedselbank. Um, ja, Renier, jij, jij vertelde net over de ganzen. Jij bent van de voorzitter Wildbeheer-Eenheid Haarlem en Meer. Maar ja, jullie hebben natuurlijk nu uh, 3800 ganzen afgeschoten. Ja, klopt. En, ja, en, en wat moet je daar nu mee? Heb je, wat, wat waren zowel de opties? Uh, nou, de jagers die, uh, die snijden vaak de borsten eruit en de poten. En dan kunnen ze ze zeg maar uh, ja, lekker opeten. Dat gebeurt ook veel. Jullie jagers ze ook, uh, eten dat dan zelf ook? Ja, of je kunt ze weggeven aan familie of kennissen die dat maar willen. Je kunt de ganzen ook uh, naar de poelier brengen. En de poliers krijgen nu heel veel ganzen, dus die zeggen vaak, ja, voor nu, nu maar even niet. Brengt ook niet veel op, met hangende wurgen krijg je, krijg je 50 cent voor een gans. Je dus uh, bijna... dat is zo. Moet, je, moet je ze wegbrengen naar Amsterdam of naar Lisse en dat is ook al een, een probleem. Ja. Uh, het is in Nederland wel voorgekomen, in Haarlem hier nog niet, maar elders in Nederland is het voorgekomen waar weinig polier zitten of weinig mensen wonen, dat ze de ganzen onderploegen of uh, in, uh, in, de, in de afvalbak gooien. Kijk, en dat is natuurlijk zonde, het is, uh, het is verrukkelijk wild en daar moet gewoon wat gedaan worden. En uh, vandaar dat wij best in zijn voor uh, alternatieven. En nou, een van de alternatieven is dus de voedselbank. Ja, meneer Beumer heeft zich begin januari bij mij gemeld en zegt, kan ik er eens over praten? En ik zeg, nou, we hebben volgende week uh, nieuwjaarsreceptie van de wildberenheid en van de jagerssociëteit. En uh, als je wilt, dan ben je welkom om uh, daar aan de jagers te vragen of zij je ganzen beschikbaar willen stellen. Nou Hans, hoe is het zo gekomen? Je, jij bent van de voedselbank en uh, je, had, je hebt eigen initiatief genomen. Hè? Want je, je, je, je merkte dat die ganzen werden afgeschoten en je dacht van, hé, hey, waar gaan die naartoe? Dat klopt. En wat waren zo jouw overwegingen daarin? Wat alles is dat voedsel moet niet weggegooid hoeven worden. En dan praat ik over goed voedsel. Want zolang als het goed is vind ik het voedsel. En als het bedorven is, is het geen voedsel. Ja. Vroeger was het zo dat als een blik bol stond, dan maakte hij hem niet open. En als iets vies, vies ruikt, eet ik het niet. Ook al zou nog de THT datum een week verder zijn. Dan eet ik het niet. Maar ik heb er ook geen bezwaar tegen om iets wat ik heb gekocht de dag, of de dag van de THT-datum. En ik bewaar het in de koelkast om dat eventueel een week later nog te eten. Want als het goed is, is het goed. Ja, dat is toch een beetje een... Uh tegenwoordig, hè, dat mensen... Het zou in feite een heel groot voordeel zijn als die voedsel- en warenautoriteit dus begint met twee data's op de verpakking te vermelden. Eén, de THT-datum, waarna die datum het niet meer verkocht mag worden. En dan een tweede datum, dat men na die datum het wel mag schenken aan bijvoorbeeld een voedselbank of een andere karikatieve instelling. En die dan tot die tweede datum de tijd hebben om het alsnog uit te delen aan hun cliëntelen. En wat, en maar, uh, ja tenminste houdbaar tot... ...houdt wel in dat het in ieder geval tot die datum is, uh, houdbaar is. Ja. En daarna weet je het natuurlijk niet. Dus dan, wat, wat voor een datum moet je daarna dan Het is dan toevallig nog pas op de radiotelevisie geweest dat uh, men gooit veel te veel weg. Zelfs zodanig ja. dat supermarkten aan de producent een kortere THT-datum vragen. En ja, waarom? Ik weet het niet. Maar... Ik durf te zeggen dat bijna ieder product wat op het ogenblik op de THT-datum weggegooid wordt, dat bijna 80% daar nog best een paar dagen langer ja. houdbaar is. Ja, en zeker. dus voor ja. mensen die niets hebben, een welkome afwisseling zijn. Maar goed, we gaan nu even naar de ganzen. Ja. Dus uh, jullie krijgen nu ganzen van, de, van het wildbeheer. Ja, uh, ja dat, dat zijn ganzen die zijn dood, maar daar is ook alles mee gezegd. <laughs> Neem ik aan, hè? Nou, gelukkig wel, want anders maar, vliegen ze weer terug. Maar ja, er is verder nog niks mee gebeurd, hè? Nee. Nou, symbolisch gesproken is het zo: wij hebben op een gegeven moment na die nieuwjaarsreceptie contact blijven houden. Dat is heel goed gegaan. De jagers zijn enthousiast om het te doen. De voedselbank is duidelijk ook enthousiast om ze in ontvangst te nemen. Je krijgt alleen dus dan: hoeveel zijn het er? Ja, de jagers kunnen van tevoren ook niet zeggen. Volgende week komen er zoveel en over twee weken hebben we er zoveel. Het aanbod bepaalt wat zij kunnen afleveren, schieten, afleveren. En daar zit een beetje een bottleneck. Je krijgt binnenkort krijgen wij dus een, uh, een ruip... Dat weet Reinier nog beter dan dat ik dat weet. Maar dan is er een ruiperiode voor de ganzen en dan kunnen ze, of mogen ze niet geschoten worden, maar dan worden ze afgevangen, ook weer vanwege die vliegveiligheid. En dan moeten die beesten, die moeten feitelijk verwerkt worden. ...om als voedsel te kunnen dienen. Maar hoe gaan jullie daarmee om met een uh, gans? Hoe, hoe, hoe wordt die verwerkt? Uh, wij krijgen ze, als het goed is, pan klaar aangeleverd. Okay, en, wie, en wie doet dat dan? Want er zit ergens nog een zit een gedeelte, jullie in. Een gedeelte wordt er dus door de jagers zelf gedaan. Maar als we dus praten over de ruiperiode... ...dan hebben we het dus duidelijk over een niet-schieten-periode... Maar over een vangperiode. En dan gaan, omdat die hoeveelheden in de, in de buurt van Schiphol, en dat wordt door fauna faunabeheer, wordt dat afgevangen. En die mensen die hebben tussen de 500 en 1000 ganzen per dag te vangen. En dat ongeveer 12 dagen lang, dus even grof door de bocht, is 12.000 ganzen in 10, 10, 12 dagen. En wat gebeurt er dan met die uh, levende die ganzen? Kunnen, nou, die worden dus de nek omgedraaid. Oh, die worden en gevangen en niet Die geschoten? worden gevangen en die okay. worden de nek omgedraaid op welke manier weet ik ja, niet. Maar... CO2, en wat is, dan de, wat, is dan de, wat is dan de reden waarom ze niet geschoten worden en wel gevangen? Kijk ik even naar de jager? Ja, je kunt in korte tijd, in een paar uur tijd, kun je er, als de ganzen niet kunnen vliegen, kun ze bij elkaar drijven. En tussen, tussen hekken worden ze zeg maar in een, in een veewagen gedreven. En dan heb je het zo vijf, 600 bij elkaar. je als de jager gaat schieten, dan schiet misschien vijf of tien ah, okay, in één keer. Dus ja. dat is... Uh, Oké. Okay. Dan kun je snel optreden. We moeten helaas afronden. We, gaan, uh, we zijn door de tijd heen. Maar even een vraagje nog. Stel nou dat... Uh, wel herten worden, gaan afgeschoten gaan worden. Hè? In de amsterdam waterlijn, Duin of de Buiten. Want er is een behoorlijke overlast. Kunnen we dan in dit uh, systeem ook de herten gaan uh, verwerken? Het is in principe zo dat uh, door, bij de Voedselbank is er ook een stichting, uh, jarige job. Die aan kinderen van ouders die bij de Voedselbank een pakket krijgen. Een cadeautje krijgen waardoor ze zelf ook kunnen uitdelen. Bij die presentatie op 14 februari hebben wij aan, heb ik aan burgemeester van Amsterdam gevraagd. Wat doen we met de waterleiding herten en reën? En ik heb mijn kaartje door mogen geven aan zijn secretaresse. En ik hoop dat die luistert. En het eventueel voor het einde van deze maand of de volgende maand contact met me opneemt. Dus jullie hebben wel belangstelling? Zeker. Oké, okay, nou prima. Maar, ja, mag ik nog even wat zeggen erover? Ja. Met, met herten is het dus wel tweeledig. Je hebt herten die worden afgeschoten omdat ze zeg maar een verkeersongeval gehad hebben. Of ergens in een hek vastzitten. Die worden dan afgeschoten. En die verdwijnen zeg maar nu allemaal in de, in de afvalbak, dat zijn er zijn er ongeveer 100 per jaar al. En de voedselbank had die graag willen hebben. Maar de herten die afgeschoten worden in de duinen. Ook bijvoorbeeld door, door PBN en door uh, Staatsborzenberen Natuurmonumenten. Die gaan allemaal weer polieren. Want die brengen goed geld op. Okay. Die gaan dus niet naar de voedselbank. Maar... Nee, maar dit, dit, het is nog heel marginaal hè. Als er straks, straks breder afschot komt. Dan zijn er natuurlijk straks veel meer. Nee, maar het is alleen Amsterdam wat niet afschiet. Het is wel zeg maar. PBN die schiet er wel 45 per jaar af. Oké, okay, ja. Nou heren, we moeten, we moeten stoppen. Ja. Heel erg bedankt dat jullie dit uh, verhaal willen vertellen. Ook vriendelijk vertellen. bedankt. En we zijn blij dat we als Voedselbank uh, de aandacht ook in standwoord voor ja. ons gevestigd nou, het leeft, krijgen. Uh, het leeft behoorlijk. Het leeft... Toevallig onze voorzitter is er ook altijd heel erg mee bezig. Die komt net ja. binnen, meneer Joustra. Die okay. is ook altijd erg met de voorzitter. Jullie zijn een grote fan aan deze meneer, weet ik. Nou, letterlijk ja. en figuurlijk zo te zien. Letterlijk en figuurlijk. <laughs> nou, ik geloof niet dat hij bij de Voedselbank zelf nee, uh, shopt. maar wel als geld <laughs> bedoel ik. Um, ja, we gaan naar het volgende onderwerp. Dat is uh, een, uh, ja, een beetje beladen onderwerp. Het gaat over parkeren. Tot nu toe is parkeerbeheer redelijk uh, soepel en uh, problemen was ingevoerd, maar zo niet bij de afgelopen twee wijken. En uh, daarom komen een aantal mensen, waaronder Deva, komen vertellen over de bijeenkomst en het parkeerbeheer. Dat, is, uh, dat gaan we hier nadoen. En we gaan nu naar de muziek Sweet Sensation en Set Sweet Dreamer. Uh, het volgende blok uh, gaat, over, gaat geheel over tot het nieuws over uh, ja, het parkeerbeheer. Tot nu toe ging dat redelijk uh, soepel. Uh, Ander Sandbergen heeft het redelijk soepel kunnen invoeren zonder uh, veel protest. Zo niet in de komende twee, twee wijken die per 1 april uh, aan de beurt zijn. En dat is Oud Noord en Park uh, Duinwijk. En we zitten hier met uh, drie mensen aan tafel. Dat is uh, Deva. En Petra Den en Johan Den. En die laatste twee zijn van Hotel, hotel Arosa. Nou, Deva, wil jij eens, eerst even voorstellen? Want we kennen je ook van andere gebieden in, in Zandvoort. Je geeft hier ook yoga. Ja. Vertel even wie je bent, alsjeblieft. Um, nou, ik ben Deva. Ik woon de Flennepweg. Um, ja. Ops, de microfoon moet je goed. En um, ja, normaal gesproken um, hou ik me niet zo mee bezig met uh, gemeentebelangen. Want mijn belang is eigenlijk met de yoga en zeker van, uh, van de zomer. Maar um, ja, het is toch, we zijn toch zeg maar één dorp en er gebeuren heel veel rare dingen. Die dus niet in overleg zijn. Helemaal goed in overleg moet ik daarbij zeggen. En um, wij hebben nu een initiatief get, uh, getroffen om gewoon daartegen in te gaan. En uh, te kijken dat dorp een beetje mobiel te krijgen. Zodat uh, de gemeente weet dat wij daar... Ja, weerstand zullen brengen. Prima. Dan gaan we eerst nog even naar de andere twee. Willen jullie je nog even voorstellen Smit? Uh, goedemorgen, ik ben Petra Dell van Hotel La Rosa. Dit parkeerbeleid uh, wat gekomen gaat, <coughs> dat uh, uh, hebben wij al geprobeerd in 2010 onder de aandacht te brengen van de ondernemers. Daar zijn ook een heleboel handtekeningen voor opgehaald, dat tegen was. En die hebben we ook aan de wethouder Zandbergen geleverd. Mm -hmm. overhandigd. En hoe lang hebben jullie het hotel al? 17 jaar. 17 maar jaar. die is al vanaf 1956 in beheer van mijn ouders geweest. Oh, Oké, okay. dus het zit in de familie. Ja. En dat zit op de hoge weg, hè? Ja. En daarnaast je zit uh, jouw man, Johan. Ja. Wil jij je nog even voorstellen? Ja, nou vals gezegd. Ik ben Johan Derren en ik ben de man van Petra. Ja, dus samen het met wel. <laughs> ja. Ik wil even beginnen met uh, de mannetjes van de laatste Zandvoetse Courant. En er staat in. Drukke in inloopavond of infoavond parkeerbeleid loopt uit de hand. En dan zeggen ze. Het begon al. Dat niemand in zijn auto, er zijn auto kwijt komt. Ik weet niet of dat zo was. Was dat zo, Deva? Nou, ik moet eerlijk zeggen. En dat meen ik serieus. Dat komt echt uit mijn hart. Die drie mannen die daar stonden vanuit de gemeente. Die uh, hebben heel veel bloed en water en zweet moeten moet uh, zweten. Want het was heel grimmig. Ja. Het was echt niet leuk. Die stemming die was zo agressief en zo... Het is zo vervelend eigenlijk. Dat, dat, het was ook zo dilettantisch opgebouwd. Het hele verhaal. Dat mensen zich ook helemaal niet echt goed benaderd voelden. En uh, over parkeerplaatsen gesproken. Die straat waar dus het Rode Kruisgebouw staat. Werd laat, jaren geleden voorzien. Voor een nieuw straatbeleid. En daar zijn een stuk of twintig parkeerplaatsen verdwenen Dus het klopt wel dat niemand zijn auto kwijt kon. Laat staan zijn fiets. <lacht> nou het zal niet de reden zijn geweest. Maar ik vond het wel leuk, uh, leuk gevonden. Uh, je zegt. Uh, ja. Er was een agressieve stemming. Dat ja. was al vanaf het begin. Wat is de reden dat er uh, meteen al die agressie was? Want er is dus de voor, vooraf al het een en ander heeft plaatsgevonden. Nou kijk, het is zo. Mensen voelen zich dus niet echt gehoord. Mm -hmm. En dat, dat geeft een bepaalde frustratie. En die frustratie... ...moet je ergens kwijt. Nou, dan staan er drie mannen... Um, ...en dan denk je... ...oké, okay, je kan je vragen kwijt... ...en vervolgens is daar een inloopavond... ...dus je gaat er eigenlijk vroeger moet naartoe... ...en dan merk je dus dat je in een ruimte staat... ...met meerdere mensen... ...en dan niet met tien of vijftien... ...maar met tachtig of honderd... ...ik weet het niet precies... ...en die mensen zijn volledig niet capabel om vragen te kunnen beantwoorden ze lopen door de ruimte en, uh, en je voelt dan opeens die frustratie af: van Halle, wat gebeurt hier eigenlijk ik heb vragen, ik word niet waargenomen ik word eigenlijk arrogant eigenlijk behandeld in die zin van, uh, uh, we gaan een beetje koffie drinken en een beetje aanschuiven aan tafel en dan gaat het wel goed komen en daardoor kwam die stemming eigenlijk steeds meer omhoog dat daar heel veel tumult ontstaan is en dat is dus zeg maar de, de agressieve sfeer geweest, dat mensen dus het een gegeven moment echt niet meer pikten en en dat er ook stemmingen waren van mensen zelf. Dat ze zeiden van nou, ze nemen ons in een maling, uh, ze rippen ons, uh, ze, ze melken de koe van achter en voren. En uh, nou echt waar. En het was Doe je dat was echt een. Ja, dat weet ik niet, maar dat kan blijkbaar. Je vraagt het aan de gemeente. Maar <laughs> zeg je nu dat die, dat die drie mensen van de gemeente uh, niet aan een tafel zaten, maar gewoon rondliepen daar? Nou, dat was ons voorstel geweest. Want we wilden eigenlijk graag aan tafel schuiven en dan met iedere tafel gewoon gezellig praten daarover. En toen hadden wij zoiets van nee, de vragen worden openbaar gesteld en jullie geven een antwoord. Het probleem was alleen, ze konden op heel veel vragen geen antwoorden geven. Dus er was een van die twee ambtenaren, die ging dan op een kladje vragen noteren en vervolgens komt daar iemand op terug. Ooit. Ja, dat... En is dat verbeterd toen Ander binnenkwam? Anders Sandberg, de wethouder die daar verantwoordelijk is? Nou, de inloopavond begon om zes uur. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest om half acht yoga geven in Heemstede. Dus ik ben om, tien of, nee, om zeven uur ben ik vertrokken. Er waren zoveel mensen. Ik heb geen wethouder gezien. Oké. Okay. En misschien. Laat kwam niet binnen? Twee, nou, bemoeit zich er even mee. <laughs> 5 voor 12 zegt ze, maar hoe laat, uh, hoe laat is de echte tijd? Ik uh, was aan het lopen met petitielijsten en ik heb niet direct. Ga uh, maar even zitten, op, Trace. Je mag, mag het even herhalen, want uh, Trace kan zich er natuurlijk toch niet, uh, uh, niet, niet, niet uitgaan, mee haad. bemoeien. Nee. Wat, als een echte actievoerder. Trace, heel even kort, stel jezelf heel even voor, als je wil. Ik ben Trace Mok, ik woon in de Linneenstraat. Mm -hmm. uh, heel erg naar mijn zin, ik kan altijd mijn auto kwijt. Tot nu. Kan uh, niet tegen onrecht. Mm -hmm. En ik las een klein stukje van een mevrouw uit Oud-Noord. Die zei, maar waarom moeten wij dan meer betalen als in het dorp? Ja. Ja. En daar wilden wij vragen op. En dat heeft ook mede bijgedragen aan die stemming. Die steeds boosaardiger werd, want we kregen geen vragen. En dan zit je daar aan een tafel. Geen antwoord, precies, dank je wel. Je zit daar aan een tafel met een, uh, een kan koffie. Om zes uur, wat al een hele moeilijke tijd is. Uh, waar veel me mensen dus met hun werk zitten. Ja. Of uh, hey, andere of kinderen. Of kinderen. Maar meneer Andor Zandbergen zelf was er niet. Hmm. En die kwam pas inderdaad na nou, zeker anderhalf uur later binnen. Dus om half acht. En uh, ik ja. heb ja. gevraagd aan hem wat de reden was waarom hij zo laat binnenkwam. Hmm. Zijn reden was, uh, ik moest toch eten. Ja. Waarop ik vroeg aan hem of hij ons met infuus had zien lopen. Met voeding uh, uh, nee die maar ik heb ook de hele dag vergaderd. Hmm. Ja. Uh, maar die tijd die. Maar was mensen werden door de gemeente ja, bepaald. Heel slim. Volgens mij en volgens heel veel kwam het over als een heel goed opgezet tijdstip. Ja. Dat hij dus heel weinig mensen had uh, uh, zullen treffen. Ja. En nou, dat, dat liep al over de honderd. Het was al bekend uh, dat ze niets verwacht hadden. Tenminste, dat uh, werd gezegd dat er zoveel mensen zouden komen. Hè? Want het, uh, de verwachting was, net zoals bij die andere twee wijken. Toen uh, was er bijna niemand. Toen liep het heel erg rustig. Dus maar, de, de verwachting denk, was dat het nu ook zou gebeuren. Ja, maar ik denk dat de oploop kwam om dat verschil in prijs. En uh, het is ook vreemd als je hoort dat er in de Haarlemmerstraat andere... Uh, uh, ...prijs wordt berekend als op uh, de, de ha, uh, admirale buurt uh, bijvoorbeeld. Uh, ik heb ja, een gebeld, uh, uh, hebben we, en die heeft een heel andere prijs genoemd. Dus. Maar is daar nu uiteindelijk wel antwoord op gegeven? Nee. Of niet? Helemaal niet? Nee, tot nu toe niet. Stond, toen werd iedereen natuurlijk boos. Want ja. laten we even de problemen inventariseren. Wat zijn precies, heel kort, de problemen die jullie hebben met dit parkeerbeleid? diverse uh, prijzen die gehandhaafd worden wat zijn de prijzen die nou um, <coughs> aan de uh, nee ik ben niet de de rode bed is 23 euro of zet 34 27 euro 50 de voor het eerste auto maar, dat zijn, de, dat zijn de buurten waar dus uh, betaald parkeren is. Ja. Dat ja. is het verschil met de niet betaald parkeren? Uh, dus... Wij hebben nog geen parkeermeters. Nee, precies. We krijgen... maar... daarin is die prijs dan ook uh, uh, opberekend. Maar het is voor acht maanden. Dus van 1 april tot 31 december 2012 is het 80 euro. Maar is en het de... niet zo dat uh, straks heel Zandvoort naar hetzelfde parkeerbeleid ja. gaat? Ja. Dus Als dat nu, dit is ja, een tijdelijk probleem. Ja. Als dat zo is, is dat zo, maar. Het is ook zo, waarom moeten wij dan nu alvast dat bedrag gaan betalen? Ja. ja. En er wordt gezegd in 2013, dan wordt alles gelijk getrokken. Nou prima, maar dan wij ook. Ja. Toen je kon reageren, wisten die prijzen nog niet twee jaar geleden, waren er geen prijzen bekend. Van Oud-Noord en Duinwijk helemaal niet. Dus waar moet je nou tegen reageren? Maar is, de mensen die zeg maar, nu in dat gebied van zoals het centrum wonen, die hebben toch nog niet de informatie gekregen dat het straks duurder gaat worden? Nee, nee, nee. niemand wist dat. Dat staat nu wel in de Zandvoortse Courant vermeld. Ja, Oké, okay, maar ik denk dat, dat de pakvergunning pak was. Ja. Maandag na de, uitzet, na de inloopavond ja, waren we eigenlijk zo opgefokt allemaal. Ik heb op Facebook een site geopend, het anti antiparkeerregime Zandvoort. Daar zitten we nu al over de 200 leden. Ja. Uh, we hebben op online, uh, petitie.nl uh, petitie is het, hè? Maar via Facebook-site kan je daar ook op komen. Er zijn ook al over de 100 handtekeningen. Nou, het gaat om veel geld. We, we hebben we allemaal uh, petitielijsten neergelegd in verschillende uh, bedrijven, nu nog in Oud-Noord. Maar dat gaat nu uitbreiden. Uh, want er is mensen die het nog niet eens wisten van onze site. Dat kan ook niet, want je bereikt maar een beperkt publiek. Nee. Zijn, zijn er de... maatschappijen gedaan uh, door de gemeente over hoe ze hier... Anders Zandberg heeft een toezegging gedaan. Dat er, ik, mijn eis was dat hij inderdaad een, een periode zou noemen waar wij de tweede avond ja. kunnen krijgen. Want er moet een nieuwe avond komen. Duidelijk. En uh, ja, ja. hij had weer allerlei slingers van nou ja, we zijn nog niet druk. Uh, er stonden wat mensen om ons heen. En uh, ik heb toen gevraagd waar die mensen bij waren onder getuigen. Ik wil nu een tijdbestek weten wanneer je deze avond gaat organiseren. En uitleg dan uiteraard ook hoe het... Uh... Uh, wij willen ook niet nog betalen eer dat dat dus rond is. Dat het uitgelegd is. Daar zijn we nu ook nog mee bezig. Oké, okay, want dat zou per 1 april ingaan? Ja, ja. ja. Maar we mogen ook niet vergeten. Als we even teruggaan naar eigenlijk het probleem. Dat we concentreren ons nu alleen maar op het geld. Wat zou het moeten kosten? Wat mag het kosten? Wat, waarom en hoezo? Waarvoor wordt het geld geïnvesteerd? Maar we mogen eigenlijk niet vergeten. De achterliggende gedachte daaraan. Dat dus blijkbaar het dorp autoschouw moet worden. En het gaat niet zozeer dat wij dus gegarandeerd krijgen dat we onze auto's ergens kwijt kunnen. Maar er komen ook nog toeristen naar het dorp. En daar zit een hele economie achter gekoppeld. En daar heb ik het niet alleen dus over mijn yoga-lessen op Zandvoort. In van de zomer. maar daar zijn ook hoteliers. en appartementen aan verbonden. dat dus mensen. Dus op bij de strandtenten. minder klanten krijgen. Ja, minder nou, ja. boekingen voor hotels. Dus het, het is een heel lang staartje... Ja, en de tuinwijkers was al een probleem natuurlijk. Ja. van tevoren. Want ja. Dat wisten ze van tevoren. Precies. Dat daar en dan mag je ook niet vergeten. Dat, de, uh, dat vanuit de gemeente. anderhalf jaar geleden. geadviseerd werd. en ook de animo kwam van. jongens, verhuurt jullie appartementen particulier. Dus. Het is een beetje eigenlijk de vraag van waar gaat het naartoe? Moet het hier afgesloten worden? Moet het stilvallen? Uh, uh, hoe gaan we met de toeristen om waar okay. we allemaal van leven? Deven, ja. laten we even naar Petra Den gaan van Hotel Arosa. En dan laten we even horen hoe de ja, nee. meerstande hotels hier zijn. Oh ja, kijken. die hebben wel grote problemen. Want uh, de, alle toeristen, dus de verblijfstoeristen, die mogen niet meer in de straten parkeren. In geen één wijk, nergens. Nee. Die moeten allemaal aan de randen. Allemaal aan de randen of de of langs de duinen, wat ja. niet de geschikste plek is voor je mooie Porsche als Duitse gast, zeg maar. Want die vertrouw je daar niet. Dat um, ik wil ook zo'n probleem te hebben. Oké, okay, maar het zijn ook de golfjes. Die, ge, die, die worden zelfs hier opengebroken, laat staan aan de duinland. Dus ik vind dat, ik kan, je kan dat je gasten niet, uh, niet aandoen om een auto zo ver weg te laten zetten, met geen zicht erop. Ja. En ik zit hier dan niet alleen als ondernemer, maar ook nog als bewoner van de Hoge Weg. Want ik moet ook die 80, 100 euro gaan betalen. Maar ik mag niet als bewoner niet eens meer in mijn eigen straat parkeren. Ik moet een andere wijk weer gaan belasten. Ja. Hogeweg mag niemand meer parkeren. Alleen de mensen die zo graag naar het centrum inkopen gaan doen. Maar dan moeten ze toch eerst zorgen dat er beter winkelaanbod is om toeristen te trekken. En wat is de reden? Want dat ze dan hebben een tof... hele grote parkeergarage. Daar kunnen al die winkels en die er, ja. in. En die staat altijd leeg. Ja, nu en de wel. bewoners mogen niet meer op de hoge weg En ook de zeestraatbewoners mogen Omdat daar parkeerplaatsen komen, betaald parkeer. Alleen betaald parkeer. Ja. Okay. Ja. Ja. En dan niet voor 60 cent per uur. Maar en hoeveel kamers hebben jullie in je hotel? Ik heb er acht En hoeveel parkeervergunningen krijg je van na 1 april voor de gasten? Na 1 april geen idee, maar het zou moeten zijn voor alle kamers. Dus uh, acht 8. Ja, hier, was... hier wordt het cijfer 4 uh, opgehouden, dus vier, vier parkeervergunningen. Ik krijg één vergunning voor twee oh. kamers. Één vergunning voor twee kamers. Eén vergunning voor twee kamers. Okay. Maar hoe het per 1 april of Tenminste, ja, waar maar die 2013 ja. zal gaan. En is dat zo'n vergunning waarbij je dan na drie uur uh, je nee, schijf nee, nee, moet uh, veranderen? Nee, nee, nee. nee. Okay. Dit is een echte vergunning waar ze de hele dag, de hele dag mee mogen staan. staan. Oké. Okay. Okay. Dus dus misschien mag je ja? er iets aan toevoegen. Uh, kijk, wij... Wij, wij zitten dan op de hoge weg. Ja. Uh, hier in de buurt mogen wij niet meer parkeren. De mensen moeten uitwijken naar, naar de boulevard of, of naar parkeerterrein Zuid. Zoals de gemeente zo leuk verzonnen heeft. Maar we moeten niet vergeten, zoals in de buurt waar het, nu het initiatief vandaan komt. Er zijn ook mensen die kamers verhuren. Ja, de Koninginnenweg waar vorig jaar het beleid is ingevoerd. zijn ook mensen die kamers verhuren. Er zitten ook bedrijven die kamers verhuren. Die mensen hun gasten kunnen nergens meer parkeren. Ze krijgen geen zijn, extra vergunningen. Ze moeten zich voorstellen, vanuit de Koninginnenweg moeten ze op parkeerterrein Zuid parkeren. Hmm. Ja? Vanuit, nee. vanuit hmm. uh, Oud-Noord, ja, die moeten uh, bij, uh, bij het circuit parkeren. Ik kan het niet invullen, maar we zijn totaal klantonvriendelijk voor de toeristen. Dat, dat is echt beleid... Dat, dat is beleid. Het enige doekje voor het bloeden, wat wij van Anders Sandberg hebben uh, begrepen, is dat er parkeerveldjes in, in, de, in de buurten uh, geïntroduceerd worden. He, dan moeten ze zich voorstellen, uh, een veldje, wat de naam al zegt, he, dat is vijf of zes plaatsen waar dan een parkeermeter bij komt te staan. Hmm. Maar wie garandeert mij, he, als ik op de Koninginnenweg mijn bedrijf run, dat ik uh, mijn gasten daar kan laten parkeren? Want er staat een parkeermeter, dus iedereen kan er parkeren. Ja. Ja. Zandvoort wordt qua toerisme volledig kapot gemaakt. Ja. Oké, okay, nou dat is nogal een uh, uitspraak. Heftig. En uh, ja, wat, uh, wat ik nog wil aangekaart, op die avond zelf, heeft een van die drie uh, uh, ambtenaren. die dus probeerde uh, onze vragen te noteren. ook aangegeven dat uh, bijvoorbeeld in het uh, um, Duin Parkwijk. daar is geteld dat er 500 parkeerplaatsen zijn. geregistreerd staan er 1000 auto's. Uh, iedereen moet dus een, een, um, ja, een parkeerfinieerd aanvragen. Ondanks dat er niet geen ruimte voor is. Nee, is en men heeft dan ook gezegd dat, uh, in, um, dat men met ingang van 1 januari gaat kijken van hoe dat allemaal verloopt. En dan zal eventueel over besloten worden opnieuw Noor, uh, Noord. Dus um, achter, dus Oud-Noord. Ook in het uh, parkeerbeleid mee opgenomen wordt. Dus het is niet zozeer dat het alleen maar centrum gaat. Of het gebied centrum en die omgevingen gebieden er. Maar het is ook... Nieuw Noord Want De dan... Bijwijk is nieuw, dus dat konden ze toen best weten Ja, ja maar ja nou lachte, Dat was de reden, ik heb gisteren met een bewoner gesproken Zo goed. Toen het <laughs> uh, aangelegd werd Hebben ze dat zo dicht mogelijk Bij het station aangelegd Omdat ze wel de hoop hadden Dat de mensen dan met de trein Zouden gaan en niet met de auto Dus er wordt gewoon besloten Over Er wordt over jou nagedacht wat jij uiteindelijk... Ja, je kan niet anders meer. Want moet, waar moeten ze hun auto zetten? We moeten afronden. Ja. Wie wil nog een laatste Chris, uh, nou, woord? Ik laatste woord uh, uh, even zeggen dat uh, het is zeker niet de bedoeling is om agressief of uh, fel of wat dan ook over te komen. Zo was het ook niet uh, de bedoeling maandagavond. Absoluut niet. Uh, bij ons was het eigenlijk de druppel dat er niet geluisterd wordt. Mm -hmm. Niet op dat moment. Uh, Zonder daar ook mensen die waren. Het was een poppenkast. Hmm. Jullie voelden je niet gehoord. Nee. En dat was denk ik nog het grootste probleem. Even los nou, van de van de, meden, de inhoud. Ja. Maar uh, he, dus het bedrag is ja. te hoog. En uh, het, voor toeristen is het, het steeds moeilijker. En als, een ambt, als een wethouder denkt. Dat goed denkende mensen daarin trappen. Ja, oké. Okay. Nou, er komt u nog van tweede avond. Ik stel voor, Yvonne, om me gelijk uh, daarvoor of daarna nog een keer uh, uh, mensen uit te nodigen. Misschien is het leuk om Andor gelijk uh, daarbij uit te nodigen. En dan hoop ik dat die avond uh, een stuk beter verloopt. Ik wens jullie nog wel heel veel stuk succes met jullie actie. Mag ik nog even? Ja, vragen? klein dingetje: Facebook, ja? site anti-parkeerregime Kunnen kun je... ze vrienden worden, dus aanneme en ik wil Jerry Kramer toch even de complimenten geven dat hij zich volop in de discussie heeft gegooid. Dat vond ik heel moedig. En dat is een uh, nee, is geen partijgenoot van ander. Dat uh, is een VVD'er. Ja. Oké, okay, nou. Heel veel succes. Uh, heel veel, ja, die zijn wat meer voor auto's hè. Ik vind het trouwens heel gezellig allemaal. Er staan er leuk, zeker man of twaalf 13 dertien hier uh, rond de microfoon. Dus uh, nou, dank jullie wel dat jullie nou meer gekomen zijn. En iedereen ook heel veel succes met, ja, uh, met het succes. papierbeleid. Dankjewel. Nou Irene, we gaan even naar het volgende onderwerp. Wat gaan we krijgen het volgende uur? Het volgende uur, ja. Dat uh, is... Uh... Even kijken hoor. We beginnen met, begin even met dominee van der Linden. Oh ja. Die komt, de... hier, uh, komt zichzelf uh, voorstellen. Hij is van de protestantse kerk, de PKN-kerk. Ja, en daarna komt uh, Jo Berensen over het circuit... ...over het Run en over het 25-jarig bestaan van de Rotary praten. En als laatste komt de familie Lemmens praten over culinair Zandvoort. En zoals u weet, vorig jaar was het evenement van het jaar. En ik nou, ben heel benieuwd of dat dit jaar weer gebeurt. En we gaan nu afsluiten met lekkere muziek. Dan gaan we naar het nieuws en dan krijgen we daarna weer muziek. En dan komen we terug in het tweede uur. En we gaan nu luisteren naar Almartine met Volaren. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears, And in the hustle and bustle of sunshine appears. 4.5 En in de eten op 106.9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS.